Als het goed is, hebben wij al aan de lijn uh, Jorik Puts, die een beetje corona hebt. Jorik? Ja, goedendag. Uh, Jorik Puts inderdaad. Eigenaar Hotel Paradies. Ja, ja. En een, een nieuw hotel in, uh, in Zandvoort. Uh, heel, heel veel Zandvoorters hebben lopen kijken van, past dat allemaal wel in dat, uh, in dat kleine straatje? Uh, hoe is die, uh, die uh, opbouw helemaal gegaan dan? Ja, de, de opbouw is uh, eigenlijk best wel goed gegaan.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 Springt hij. En is het, is het uh, uh, zeg maar, uh, zeg maar. Uh, het, het is een beetje uh, Amerikaans, vind ik, doet het aan. Ja, ja het voelt een beetje uh, inderdaad buitenlands-Amerikaans aan, dat horen we inderdaad vaker. En, en is dat ook zo bedoeld? Ja, ja, het is echt gewoon een. een, een uh, Ikzelf vind het een uh, echt een strandgevoel op het moment dat je aankomt rijden. Geeft het echt gewoon een gevoel van uh, een stukje vakantie, een stukje buitenland. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Hé, hey, en de naam? Uh, Paradise Amsterdam Beach.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 Ben je ook lid van die ondernemersvereniging, van hoteliers? Uh, ja, ik ben er, probeer daar wel af en toe heen te gaan. Maar ik moet wel zeggen dat mijn agenda al uh, het afgelopen jaar zo vol heb gezeten... dat ik daar wel weinig uh, tot geen tijd voor heb gehad. Maar het staat zeker voor mij voor de toekomst om me daar wat meer uh, voor in te zetten. Want er zijn er inderdaad een aantal ondernemers uh, in Zandvoort die hotels... maar ook mooie restaurants en dingen die zich goed inzetten...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 Oh ja, oké, okay, bye bye. <laughs>